Deur. Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. De identiteit van een van de aanslagplegers in Parijs is bekend. Volgens de lokale burgemeester van de stad Chartres. In de buurt van Parijs is het Ismaël Omar M. De Fransman van 29 woonde een paar jaar in Chartres. Zijn naam werd gisteravond ook al door Franse media genoemd. De Kantlemonde schrijft dat een andere bon heeft bevestigd dat het inderdaad om hem gaat. Hij is een van de terroristen die zichzelf opbliezen bij de concertzaal Bataclan. De man werd al vijf jaar in de gaten gehouden door de inlichtingendienst omdat hij radicaliseerde. Volgens Lamonde is hij in 2013 naar Syrië afgereisd en heeft hij daar een paar maanden doorgebracht. Gisteravond werden de vader en broer van de terrorist opgepakt. In twee woningen zijn huiszoekingen gedaan. Eerder werden in Brussel ook al drie mensen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de aanslagen in Parijs. In de Notre-Dame zijn vandaag speciale kerkdiensten... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen. Aan het eind van de middag is er een dienst speciaal voor nabestaanden. Bij een luchtaanval van het Amerikaanse leger in Libië... is een kopstuk van terreurorganisatie Islamitische Staat gedood. Het is de Irakees Abu Nabil. Hij was jarenlang lid van Al-Qaeda... voordat hij de leider werd van IS in Libië. Volgens het Pentagon was Nabil betrokken... bij de onthoofding van 21 Koptische christenen uit Egypte. Die werkten als gastarbeider in Libië... en werden door IS ontvoerd en dit voorjaar vermoord. Er is volgens het Pentagon geen verband tussen de aanslagen in Parijs... en de luchtaanval. De opdracht tot de aanval werd al voor de aanval aanslagen gegeven. Bij een brand in Frieselo in Groningen is iemand om het leven gekomen. Tweede bewoner is gewond naar een ziekenhuis gebracht. De brand brak uit in een dubbele garage bij een huis... die daardoor vol rook kwam te staan. De brandweer kon één iemand redden, maar moest zich terugtrekken... omdat er explosiegevaar was. Toen de brandweer het huis uiteindelijk weer binnenging... werd het overleden slachtoffer gevonden. Het weer, op de meeste plaatsen regen en kans op zware windstoten... vanmiddag langzaam droger, bij een graad of veertien.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 En really wonderful to play for you this evening, and you've been a mooest receptive audience. En ik like to say, in behalf of the band once again thank you very much. We luister wederom naar Donald Beurt nu live at de half-nood café aan 1960 when Sonny Gets Blue. Ik ga verder met um, Julius Watkins. Julius Watkins is bekend uh, vanwege de Franse horen die hij gebruikt.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 Gene Emmons met It Might As Well Be Spring. Tot zo na het nieuws van 11 uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.